zondag 4 maart en dit is de Battenvieren podcast. We zitten hier uh, lekker in Twello bij, uh, bij Ton van het Oudstrijfslegio. En uh, ja, zit Lucas zit erbij. En uh, ik ben nu presentator Jurjaan Mulder, ik ben hier met Wim. Ja, hallo, En uh, dit is even een bonusaflevering. Uh, bonus uh, een beetje over uh, in reactie op het uh, hele debakel met, uh, met Jernas nu. Ja, precies. Uh, de, uh, kijk, er is natuurlijk, omdat er is over de, even voor de mensen die het ook niet gevolgd hebben, die afgelopen weekend in ieder geval niet een, een krant of een dagblad of wat dan ook hebben opengeslagen, is er is, uh, er is in ieder geval gelekt uit een, uh, uit een politieke WhatsApp-groep, de Polariserende Politici-app. Um, en daarin zijn een aantal controversiële uitspraken van Jernas uh, Ramertaus die de nummer 2 van Forum voor Democratie, die zijn bij de uh, media uh, terechtgekomen, specifiek bij de, bij de Volkskrant. Er zijn een aantal screenshots ook van, van uitgelekt. En uh, nu is het in ieder geval het geval dat een heleboel politieke jongeren toch wel angstelijk hebben dat die screenshots ook uitkomen. Uh, en ook omdat er zoveel politiek zeer betrokken jongeren uh, ja, daar ook in zaten. En daarom vonden wij het ook een goed idee ook om inderdaad even deze bonusaflevering ook op te nemen. Om toch even uh, ...in ieder geval ook uitspraken... ...ten eerste ook in de, wat meer ook in een context ook te schetsen... ...en ook ja. te schetsen van... Uh, ...dat je inderdaad ook steeds meer... Ook ...op je woorden moet, uh, moet letten... ...en dat je steeds ook meer ook moet uitkijken... ...op wat je nou zegt en ook wat, wat niet... ...en ik denk dat, uh, dat je dan beter... ...in zo'n podcast dat ook even... Ook ...op een nette manier ook kan, uh, kan doen... Dan, dan dat er, een, uh, ja, dan dat er weer, uh, weer weet ik van wat ook allemaal voor, voor screenshots ook allemaal op tafel ja. Ja, kijk het, het, het, het allerergste hieraan is eigenlijk is het briefgeheim is gewoon uh, overleden. Hm. Je kan niet eens meer in, in, in afgesproken privé settings. Kan je, uh, kan je het gewoon over alles hebben wat los en vast zit. En dat is misschien wel het meest kwalijk aan deze hele situatie. En, uh, weet niet, uh, wat, wat voor consequenties heeft het verder nog uh, denk je dan. Nou, ik denk dat dat een, uh, een consequentie is. Maar daar kan Zit, kan er, er ongetwijfeld ook wel ja. meer ook over, over vertellen, ook, ook zo. Uh, is, en dat zie ik heel erg ook gebeuren. Dat uh, aan de ene kant politieke partijen steeds meer uh, zich gaan gedragen als een soort van mediaorganisatie. Dus uh, waarbij ze in ieder geval ook allerlei boodschappen ook de wereld in willen sturen. Ja. En als een soort van mediakanaal uh, opereren. En je ziet natuurlijk dat mediakanalen. ...steeds meer politieke partijen worden... ...en ook een politieke agenda er ook op nahouden. Um, en, en ik denk dat, dat in ieder geval dat, dat dat in elkaar weven van die twee werelden... Uh, ...waardoor je, ja, aan de ene, hè, waardoor je ja, in feite een soort van wereld ook van infotainment in feite krijgt... Hè. ...aan de ene kant dus informatie vanuit de politiek... ...aan de andere kant entertainment vanuit de media. Ja, ik, ik denk niet dat dat een goede, een goede zaak is, maar uh, ja... Zit jij dit allemaal over mogen volgen? Wat komt er als eerste in je op als je deze hele situatie zo uh, bekijkt? Ja, nou dankjewel. Uh, nee, dat was ongepland uh, deze podcast. Uh, dus uh, ja, we zijn toevallig eventjes aan tafel met de stampot op het vuur, hè, zoals Ton al zei. En vraag mij mijn mening hierover. Nou heb ik het allemaal van dichtbij gevolgd. Ik denk dat we moeten beginnen uh, met de vergelijking met de democratie en haar media. Dus mijn proefschrift. Kijk, als dit vijf jaar geleden was gebeurd, dan had men gewoon gezegd... nou, er komt een persconferentie en dan gaan we toelichten hoe wij het zien. Maar nu, het nieuws was vrijdagavond, eigenlijk bijna vrijdagnacht of zo was het gelekt. En er was al zaterdagochtend al de verklaring dat de Jernas ging aftreden. Dus zo snel gaat het tegenwoordig. Ja, dus de media sticht een eigen werkelijkheid, een accelererende dynamiek... Een accelererend tempo, en we hebben het dus over communicatieve tempo's, hebben we het dan. Nou, was het nu terecht dat Jernas opstapte, ja of nee? Nou kijk, ten eerste een punt is dat D66 en co, dus kan je toch een beetje denken richting de mainstream partijen, maar ook bijvoorbeeld GroenLinks of zo, maar vooral Pechtelt en minister Ollongren, kijk dat zij zullen zeggen, zolang de partij, en dan is die partij is dan de FVD, Zolang zij met dit soort uitspraken zijn geassocieerd, zullen wij ze uitsluiten van deelname aan colleges. En dus in dit geval ging het eigenlijk alleen maar om de gemeente Amsterdam. Maar ook zullen we ze uitsluiten aan regeringsdeelname. En als dat dus gebeurt, ja, dan is de FVD effectief een tweede PVV geworden. Dus in die zin bieden de uitspraken van Jern als perfecte stok om de hond mee te slaan, want... Pechtelt en Ongen en alle anderen zullen blijven zeggen van... ...ja, zolang die partijen in dit soort uitspraken... ...zolang die daar rondcirculeren... ...ja, dan moeten wij ze wel uitsluiten. Want kijk maar wat een fout gedachtegoed daarachter zit. En dat geeft dan het perfecte argument om de FVD uit te sluiten. En dan wordt de FVD gewoon een tweede PVV. Ja, dat, en dus kunnen... beetje, dat, dat komt ja. er ook goed uit ja. natuurlijk. Want zij hopen dat het, dat het maar zoveel mogelijk in diezelfde hoek blijft. Terwijl Thierry natuurlijk probeert... Uh, ...zich naar het, naar het midden toe te, te, te, te wandelen. Nou, dat kan zo zijn. Maar tegelijkertijd... ...kijk, de FVD is natuurlijk wel ook een partij... ...met kleurrijke figuren... ...kleurrijke ideeën... ...durft de out of the box te denken... ...durft controversieel te zijn... ...durft stelling te nemen. En de vraag is of nou de terugtreden van Jernas... ...ook niet juist dat imago ook schade berokkenen. Uh, kijk, het toont natuurlijk wel een kwetsbaarheid. Hè? Dus men heeft nu een kwetsbaarheid getoond... ...met zijn terugtrekking. Uh, dat zij dus... Inderdaad, zich wat aantrekken van die framing. En dit leidt gewoon tot een oneindige cyclus van zichzelf herhalende argumenten en feiten. Ja, als je die monocultuur waar we het al eerder over gehad hebben wil doorbreken. Dus toch de, de monocultuur van wat men dan noemt de good mens. Ja, dan zul je aan een soort lange mars door de instituties moeten beginnen. Dus je zult jezelf in gemeenteraden moeten positioneren. Maar ook bijvoorbeeld in de pers of in een vakgroep of op... op Hoge rechtshoven en in universiteiten... ...je zult dus langzamerhand een realistisch geluid moeten laten wederklinken... ...binnen invloedrijke posities in de maatschappij. Alleen het probleem is op dit moment... daar kan ik over meepraten gezien al mijn activiteiten... ...waar ik het al vaker over gehad heb. Ja, als je eenmaal een kijkje in de keuken neemt van die instituties... ...en je laat ook maar één glimp van realisme laat je maar doorklinken... ...ja dan ben je eigenlijk al meteen koud gesteld... En dat wil zeggen dat je dan moet leven in een leugen. En de vraag is, wil je dat en ben je in staat om jouw karakter ernaar te plooien? En als je dat gaat doen, kom je er dan niet uit als een heel ander mens dan dat je had willen zijn? Nou, uh, dat leidt dus tot een eindige cyclus van zichzelf herhalende ja. situaties. Dus ja, hoe ja, kan dit ja. nou veranderen? Hoe kan dit nou ooit worden doorbroken, deze dynamiek? Ja, ja eigenlijk niet. Hè. Er zal dus iets moeten gebeuren in de maatschappij... Uh, ...iets wat een, ma een machthebber... Uh, ...nou, dus bijvoorbeeld... ...een, een, een partij van... Een, ...iemand van een machtige partij in dit land... ...persoonlijk raakt... ...en dat iemand zich ook persoonlijk een bepaalde druk voelt... ...zo van, oh, dit komt wel heel dichtbij... ...oh, er hangt toch wel een afrekening in de lucht... ...oh, ik krijg toch wel met persoonlijke consequenties te maken... Hmm. ...dat zo iemand dus door iets heel ingrijpends wat er gebeurt... ...een bepaalde druk voelt... Uh, ...dat kan ook een morele druk zijn... ...om toch... ...naar het volk te gaan luisteren. En dan pas, als iemand echt persoonlijk uh, geraakt wordt met zo'n besef... ...dan pas zal iemand zeggen van... ...yo, ik kan het volk niet blijven wegzetten. Ik kan het volk niet blijven framen als stelletje gekkies. Ik zal toch uh, dit geluid ook ruimte moeten geven. Ik zal deze mensen toch ook mede aan de knoppen moeten laten in dit land. Natuurlijk, uh, er zal volgens het risico... ...dat zo iemand hè, die dan die serieuze repercussies in gedachten heeft... Ja. ...die dan... ...die zal misschien wakker worden... ...en misschien oh ja, dit land gaat toch de verkeerde kant op... ...maar de partij daarachter, die persoon... ...heeft natuurlijk alle gevestigde belangen. Ja, om een voorbeeld te noemen als... Uh, ...als een of andere partijen morgen zegt... Uh, ...we gaan de Provinciale Staten afschaffen... ...of we gaan de gekozen burgemeester invoeren, om maar wat te noemen. Ja, dan zijn in die partij tot natuurlijk allemaal mensen die verwikkeld zijn omdat ze bijvoorbeeld een positie hebben in de provinciale staten of omdat ze familie zijn van een burgemeester en die zullen al die veranderingen niet willen en zullen die veranderingen allemaal wegschuiven. Dus zal zo'n partijhoofd ook weer aan de kant worden gezet. Um, op het moment dat iemand wakker wordt zal ook die piepo weer terzijde worden geschoven. Dus moet het statement zo krachtig zijn of die, die gebeurtenis of die ervaring die moet zo'n impact hebben... Dat niemand meer die persoon zal willen of zal durven opvolgen. indachtzaam de consequenties die er dan zullen volgen. Ja, want, want, uh, want, want, want Ton, je hoort in ieder geval dan ook dit verhaal van, van, van Sid. Want hoe keek, hoe keek jij nou naar de, de buurt? Als ik ernaar zat te luisteren, heb ik het al uitgezet, ja, ja, ja, ja. denk ik. Ja, het is een boeiend verhaal. Ik snap ja. ook heel goed uh, wat hij zegt. Um, maar laten we er nou eens even wat, uh, wat korter boven gaan ja, hangen. Ja, dat ja, dat is mijn ja, ja, ja. Nu eens kijken, wat heeft uh, Ramar gezegd wat niet door de beugel kan, wat iemand niet mag zeggen? Ik denk weinig. We hebben hier in mm -hmm. Nederland artikel 7. Mm -hmm. uh, we, we hebben het er uh, voor deze podcast nog even mm -hmm. over gehad. Artikel mm -hmm. 7, ja. die heeft, heeft een, een beroemde naam. Mm -hmm. Daar staat in dat je aan niemand vooraf... ...toestemming hoeft te vragen om een bepaalde stelling op tafel te leggen. Dat heeft Ramon waarschijnlijk uh, mm -hmm. gedaan. Mm -hmm. En hij heeft onder andere gezegd, en dan nemen we die uh, uitspraak even... Uh, homo's maken uh, dit land dommer mm. want zij vermenigvuldigen zich niet en mm. laten dus geen mm. DNA achter in mm. de samenleving want ze zouden volgens hem een, ja. een hogere IQ dan gemiddeld ja. hebben precies mm. daar begin, de als je naar die redenatie luistert dan vraag ik mij eerlijk gezegd af of, of die chic en netjes en, en, mm. en uh, uh, verheven is mm. boven alles wat we graag willen horen uh, daar kun je zeker vraagtekens bij ja. zetten maar kunnen we, mogen we nu tegenwoordig in dit land niet discussiëren over zo'n uh, gewaagde vraag? Ik denk het wel. Maar dat ervaar ik ook wel ook als, als een probleem, Tom. Is dat op het moment dus dat je daarin, uh, dat je überhaupt inderdaad ook al de vraag stelt, of inderdaad ook in een, ja. uh, al de stellingen inderdaad ook al poneert, nou ja, je ziet inderdaad ook wat de, wat de consequentie is. Ja, uh, hey, je, wordt ge, je wordt neergezet in ieder geval op de, op de Volkskrant met, met screenshots erbij van nou dit en dit en dit is er gezegd en uh, totaal niet bijvoorbeeld in welke context het ook is gedaan of, of uh, dan ook wel uh, van nou goh en wat, uh, wat voor dynamiek er ook in die groep ook was, nou ja, dus ja, een, ja. De, Um, en dat, dat kan ik dan omdat ik in die groep zat kan ik, kan ik dat ook wel uit, uh, uitleggen kijk, de, de, de zit, uh, op het moment dat je natuurlijk de hele tijd aan het whatsappen bent, uh, dan, dan heb je een aantal momenten natuurlijk ook van, met een bepaalde dynamiek dus je hebt bijvoorbeeld dat uh, de een, hè, op het moment dat het vrijdagavond is en op een vrijdagavond wordt, een, wordt, een, uh, wordt er een appje gestuurd ja, dan kan je je nou voorstellen dat dat een ander appje is dan op maandagmorgen waarin iemand ook een ander humeur natuurlijk ook heeft. Hè? Ja, ja. Want vrijdag is toch een beetje weekend, een beetje, een beetje ontspannen en maandagmorgen is toch een beetje ja, ja, ja. oude week beginnen. en dan, hè, dan, weet dan Wat, wat Janas ook zegt, het is ook een, een, een stukje uh, advocaat van de duivel spelen. Ja het is ook niet per se dat, dat alles wat je zegt dan moet je, het is ook een beetje een spelletje natuurlijk wat er in zo'n zo app plaatsvindt ja, als, als ik daar uh, antwoorden op mag geven, ik vind het eigenlijk ook een beetje jammer dat hij dat uh, vervolgens op die manier vreemd ik, ik vind dat je veel beter kan zeggen op het moment mm. dat andere mensen dus moeite hebben met ja. die vraagstelling, met die uitspraak of uh, mm. noem mm. maar op dan vind ik dat je je wel in reden af mag vragen, de inhoud van wat hij zegt, mm. is dat bespreekbaar, mm. ik hoef uh, ik, ik hoef geen land te breken dat het hier aan deze tafel, hier in Twello met, met de stampoord op het vuur ja, ja, ja. hier kunnen we dat gerust bespreken, dat Absoluut. is geen probleem zou die hier uh, aan tafel zitten en wat mij betreft met een microfoon erbij zou ja. het waarschijnlijk geen enkel probleem zijn, mm -hmm. en wat ik mij als laat, laat ik mezelf dan als, als provinciaal, als, als, als gewoon werkman mm -hmm. uh, uh, ja, positioneren ja, ja, ja. dan vraag ik mij af waar die mensen in Amsterdam en in Rotterdam en Den Haag en de, de Randstad zich eigenlijk druk over maken wij hebben dat probleem helemaal niet. Hier kun je dat gewoon op tafel leggen. Waarom niet? En hetzelfde ja, hier is zijn... men nog geduld ook. Dat is... ja, maar... Wat het... zit heel treffend zegt dus ook... Uh, kijk, die, die, die, die snelheid in de media... Het gaat zo ongelooflijk hard. Dat, dat wanneer, de kop, wanneer de kop staat van... Uh, uh, Jernas zegt... Uh, Homorechten maken, ons land dommer. Ja, dan, dan is eigenlijk... De, de, het geduld is er niet voor... Om er inderdaad even te voor te gaan zitten... En enig uitleg te geven... Want het chaseert zo langs iedereen. En, en dan ben je bent eigenlijk mm -hmm. al af. Zodat de kop er staat. Ja, al Precies. Er. precies. En je bent ook de rest van je leven af. Want vroeger ja. suggereerde het vergeelde krantenpapier. Dat iets een tijd terug was. En eigenlijk niet meer relevant was. Maar die koppen. Ja, die blijven eeuwig googlebaar. En blijven Jij nog de rest van zijn leven achtervolgen. Want ja, zorgen ze daar wel voor. Ja precies. Ja, ja. En dan heb je bijvoorbeeld weer de algoritmes. En natuurlijk de unholy ja. alliance met de Silicon Valley. Hè, dat sommige koppen. ...omhoog gaan in de rankings... ...en sneller tevoorschijn komen bij zoekresultaten. Terwijl andere koppen die het verhaal juist nuanceren... ...en afzwakken, weer verdwijnen... ...en niet meer vindbaar zullen zijn. Hè? En Jernas die heeft gewoon zoveel... ...dat, dat is het rotte dan. We zeggen zeg nu eigenlijk van ...ja, Jernas zijn carrière is nu gewoon... ...kapot. Ja, ja natuurlijk. Voor wat hij erin en, je moet ook, en je moet ook afrekenen... ...qua, uh, qua, qua wat hij erin heeft gestoken... Hè? ...qua het inlezen bijvoorbeeld... Ja, ja. Mm -hmm. En uh, hoe hij zichzelf heeft opgebouwd, hoeveel tijd, moeite, energie hij in dit politieke profiel heeft gestoken. En ja, en nu uiteindelijk uh, dat hij toch uh, met heel weinig uh, naar huis wordt gestuurd, laten we maar zeggen. Mm -hmm. Goed, we kunnen niet in de toekomst kijken, maar uh, ja, of zodra het FVD hem weer aan de borst gaat kluisteren, dat het weer negatief op hun af zal stralen. En dat dus uh, de pechtholds van deze wereld weer zullen framen: we sluiten jullie uit, want met zulke radicale gedachten willen wij niet uh, het land opbouwen. Nou. He, wat ik net heb gezegd, wat we hebben is een deugdynamiek. Ja, onthoud dat woord, cruciaal deugdynamiek. Want als jij als eenmaal zoiets heeft gedaan, hij kan zichzelf wel vastleggen nu op selfies met, ja, noem het maar op, transgenders of homo's of LGBT-protesten. maakt eigenlijk allemaal niet meer uit, want het deugdvertoon kan nooit volledig genoeg zijn, He. Dus nu is die deugddynamiek ontstaan en die wil zeggen dat degene die het minst vergaat in een deugdvertoon dat hij verdacht zal zijn en zal worden uitgesloten. Nou, dit heeft dus niks meer met een rationele open debatcultuur te maken. Wat we krijgen is een soort communistisch klapfestijn. Nou, in de tijd van het communisme niemand durfde als eerste te stoppen met klappen maar, maar voor we, de grote leider, want dan afvragen, was je slechte communist. Kunnen we ons afvragen dan van He, want er werd al een beetje in het begin door, door, door Wim uh, gezegd... Uh, van... Um, die, die kranten hebben die niet ook steeds meer een politieke agenda? Ja, dat, ik, denk, ik denk het in ieder geval wel. En ik denk ook dat we... Uh, ja, dat het ook wat dat betreft ook wel wat duidelijker ook naar voren ook mag komen van... Uh, wat voor agenda zit er uh, in het feit dat bijvoorbeeld inderdaad uh, iemand ook zoals... Uh, Jernals inderdaad volledig dan ook uh, exposed ook wordt. Terwijl er een heleboel andere mensen zijn die bijvoorbeeld weer ook niet in de, in de picture ook staan. En nou begrijp ik ook wel dat een heleboel mensen ook geen mediaprofiel hebben dus ook niet interessant ook zijn. Maar ik vind wel dat er behoorlijk selectief uh, wordt, wordt gewinkeld. En ik denk wel van dat uh, sowieso, ik vind niet dat een privé conversatie dat dat sowieso ook op straat moet liggen. Uh, ...en ook dat de media wel degelijk... ...ook een bepaalde verantwoording hebben... ...van wat komt er nu wel op schuit... ...en wat niet, want ik durf te wedden dat op het moment dat de privéconversaties van de... van de, de volkskrant WhatsApp groep... op het moment dat die op straat komen te liggen. Ja, dat, dat de journalisten ook even... uit een ander vaatje tappen en zeggen van... nou, dit, dit is toch allemaal... dit is toch allemaal niet, niet goed... en we moeten toch ook maar eens ook naar die sleepwet kijken... want ja, dit kan ook op overheidsniveau... kan dit gebeuren. En dan wordt er gelijk weer... uit een ander vaatje getapt. Wim, maar, ja. Wim dit slaat dus weer terug op... wat ik eerder zei, namelijk die communicatieve tempo's. Hè? Want stel... Punt 1, die vier mensen die dit hebben gelekt, die, die hebben een belang hierbij vanwege hun eigen politieke affiliatie. Ja? Dus deze mensen hebben een belang hierbij om deze informatie te lekken naar de media, want ze zijn van concurrerende partijen en voor concurrerende posities enzovoorts. Maar wie zegt dat er niet ook informatie over deze mensen is op te graven in app-conversaties of LinkedIn-berichten of weet ik veel wat. Maar tegen de tijd dat dat op is gehelderd, ...is het schade al aangericht, want Jermans is al ja. afgetreden. Hè? Ja. Dus dat bedoel ik, de media-hype... ...die dendert gewoon verder. Er worden mensen op weg van die media-hype... ...worden vermorzeld, worden door niemand beschermd. Mm -hmm. En dat is gewoon het, de tempo... ...van die, van die media... Uh, die nee, maar, maar daarom is het dus ook belangrijk... Ook, ...dat wij dus ook settings zoals dit hebben... ...dat in ieder geval ergens... ...in ieder geval ook terug te vinden is van nou... Het ligt toch allemaal wel een stuk genuanceerder dan, dan wat er ook allemaal ja, ook wordt gepresenteerd. En dan vind ik het wel handig dat op het moment dat er, uh, dat, dat er in ieder geval uh, dat er in ieder geval ook naar waarheidsvinding ook wordt gedaan. Dat er dus ook dit soort platformen ja. ook zijn. Dan kom in ieder geval ook even op dat tempo er ook ja, even af te Maar dan kom je dus weer op de ideologische gekleurdheid van de hele media hegemonie. Waarin dus deze genuanceerde debatruimtes, hè, Deze safe space. Om dan even genuanceerd te discussiëren erover. <lacht> ja, die wordt gewoon vernietigd. <lacht> <Ja>. <lacht> door de powers that be Die een heel andere levensbeschouwelijke kleur willen promoten. En het is in belang. Ja. Van die levensbeschouwelijke kleur. Om figuren als Jernas. Die controversieel durven zijn over zaken als wapen, wapenrechten. Mm. Ja. Om die figuren voor de bus te gooien. En het gaat nooit meer stoppen. Die deugddynamiek. Hè. Wat ik al noemde. Dat voorbeeldje van het communistisch geklap. Ja, wie stopte als eerste met klappen voor Stalin. Die was kennelijk een slechte communist. Ja, uh, Bijvoorbeeld, we kunnen nu uh, Joost Niemerer wel denouncen, schreef ik al uh, vorige week. Want Joost Niemerer heeft controversiële dingen gezegd. Maar ja, als we hem eenmaal gedenounced hebben, wie is dan de volgende? Gaan we dan Geert en Waring denouncen? Dit zal nooit meer stoppen. Op het moment dat je eenmaal iemand denounce, is de volgende persoon, die misschien net iets minder deugd, of met net iets minder deugd-display heeft, die is ook aan de beurt. En dat blijkt dus nu jij dan te zijn. Want ik schreef dus al een week geleden op TPO over de Nieuwe Kerk. En ik zei, ja, we denounce iemand... die vinden we te erg, te extreem... maar dat doen we en de volgende persoon is aan de beurt... die misschien net iets minder erg is. Ja, dat is in dit geval de Jernas, Die is nu al geofferd, dus zo snel gaat het dus. Dat is dus... gewoon een profeet, zit. Ja, oh, nou ja, met de nieuwe kerk hè, ja. moet er gewoon komen. Dat uh, blijkt wel. Maar, Ton, ik ben wel benieuwd... Hoe, hoe, hoe ging dit er vroeger aan toe? En dan niet alleen de, de theorie... en de, de, de textbook history, maar... Uh, gewoon de man die erbij was. In de uh, uh, plattelandse praktijk... laat ik het zo zeggen... Um, dan moet je je voorstellen dat daar worden verjaardagen nog veel uh, uh, gevierd. En uh, het begint s'avonds met een kopje koffie. En daar uh, neem je de laatste auto's nog eens even door. En als het eerste biertje op tafel komt. Wat ik nu over tafel uh, stuur. <lacht> ja, ja. Uh, wat dat betreft is het ook, ook het het goed eerst, uh, dat er geen camera ook bij zit. Wanneer het, <lacht> het eerste biertje op tafel komt. <lacht> dan uh, nemen we misschien de, de, de voetbal door of de computers. Ja. En uiteindelijk... Om tien uur, dan gaat het over politiek. Mm -hmm. En uh, het mag zijn dat ik wat eenzijdig in verjaardagkeuze ben, maar het komt wel verdacht vaak uh, uit op uh, PVV, op Forum voor Democratie, uh, op dat soort partijen die dus wat meer recalcitrant zijn. En uh, er onlangs met daar hebben we nog een telefoongesprek over gehad, die is ook heel stellig van mening, dat uh, er zich toch een uh, schisma aftekent tussen, uh, laten we zeggen, het Westen mm -hmm. en de provincie. Om ja, een heel waren. simpel voorbeeld ja. te noemen, uh -huh. in Amsterdam wordt per inwoner circa 175 euro uitgegeven aan kunst, kunst uitgegeven aan musea, uh -huh. noem het allemaal maar op. Geef ik je toch te raden wat dat bedrag in Eindhoven is, of in Groningen? Ik, ik, geen ik, idee? Ik heb geen, geen dat ik, ligt tussen. Dat ligt tussen 1,50 euro en 1,75 euro. 75 dat zijn nogal factoren verschil ja. nu begrijpt iedereen wel dat uh, Amsterdam een uh, culturele uh, ja, uh, ja, die heeft uh, een wat meer culturele functie, wat minder als uh, uh, uh, of, of wat meer uh, als, uh, als Groningen culturen, en Eindhoven, dat, dat begrijp uh, ik wel we dat begrijp ik de... allemaal wel, ja. maar toch is het opvallend ehm uh -huh. uh, ...dat we daar dan uh, klaarblijkelijk en in één bepaald gebied... ...zo ontzettend veel in ...Amsterdam is op meerdere gebieden uh, kampioen. Ze hebben niet alleen uh, 170 nationaliteiten binnen de grenzen... ...maar ze betalen ook verschrikkelijk veel aan uitkeringen. Veel meer dan in de rest van Nederland per uh, inwoner. Dat betekent dat er geld vanuit de provincie naar het westen toe gaat... Uh -huh. ...en in Friesland hebben de mensen zich onlangs afgevraagd... Van, ...wat krijgen wij daar dan wel voor terug... Okay. Ja, mogen we dus een stukje van onze eigen cultuur voor afbreken. Okay. Nou, dat waren ze daar niet van plan. En, en, en dat juich ik toe. En ik, ik verwacht dat je dat de komende jaren ook wat, ook wat ja, meer gaat zien. En dan zit je uh... dus precies in wat uh, uh, Sit uh, zegt. Aan een, een, een, een, op een zeker gebied gaat is... men maar door. Nu hebben we... Ramontage, ramotazing, die hebben we gewassen en afgeserveerd. Mm -hmm. Wie is er nu aan de beurt? Ja, je moet er niet aan denken dat dat een, een, een gerespecteerd wetenschapper is... ...als bijvoorbeeld Geert de mm -hmm. Ja, ja Maar die... je ziet bijvoorbeeld, we hebben ook hier een aflevering over gehad... Uh, ...waarin we ook die, die kloof tussen Randstad en provincie ja. uh, bespraken met, uh, met uh, Wierd Duk... Uh, aan, ja, de, ja. aan de, de provincie ja, kant, dat, zeg maar, dat, en, dat en zou meer dan voor moeten worden want nogmaals en daar zeiden we ook, in, die, die, ook niet alleen hè, in uitkeringen en in uh, cultuur en kunstgeld blinkt uh, Amsterdam uit ja. maar ook journalistiek de, de journalistenstad die, het zit allemaal in de Randstad dat nou ik, ik denk er, dat we hier uh, uh, uh, we hebben hier uh, zelfs het wel een goede journalist ja. zitten dus, uh, Met, uh, en daar ja. gaan we een hele jonge, alleen volle man uh, <laughs> over maar de intelligentie zit wel in, in, in de hoofdsteden Um, dat oh. weet ik niet. Ik kom overwegend uh, als ik de tram in Amsterdam neem. Ja. Uh, of ik neem de bus in Deventer of in Apeldoorn met name dan uh, kom ik toch wat meer mensen zie ik vanuit het raam waarvan ik denk dat die wat intelligenter zijn, het gemiddelde en die ja, ja. ga ik hetzelfde uh, terrein op als Ramota zijn misschien maar ik durf wel te beweren dat wat ik in, Am in, in Apeldoorn vanuit de bus zie intelligenter is dan wat ik in Amsterdam op straat zie lopen beste, broer, je hoeft niet intelligent te zijn om stukjes te schrijven dat is... Uh... Nee, nou, wel een degelijke stukjes te schrijven wat ik persoonlijk denk is dat die, in Amsterdam heb je intelligent domme mensen. Um, en ik denk dat je op het platteland veel meer... Uh, domme slimheden hebt. Dat, dat, dat klinkt wat, wat tegenstrijdig, nee, nee, maar. Ik, het, ik, ik snap wat je bedoelt. Ik, Maar um, dus dus, dus, uh, dus bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld heel erg intelligent, of in ieder geval nou ja, een soort van dekmantel, bij wijze van spreken, heel erg intelligent kunnen praten over, uh, over 68 uh, en meer genders, bij wijze van spreken. Ja. Dat, je, dat je denkt van: nou, wow, hier zit, hier zit echt iets achter, terwijl in feite er zit helemaal niks achter. Uh, het is gewoon waardeloos, terwijl er zijn een heleboel, uh, een heleboel mensen, ook op het platteland, die bijvoorbeeld zeggen van nou, geld naar Griekenland, een heel goed voorbeeld. Nou, misschien is dat toch niet handig, want we hebben hier uh, we hebben bijvoorbeeld ook, uh, ook mensen in verzorgingstehuizen die niet goed verzorgd worden. Misschien moeten we daar eerst eens naar kijken. Een, echt een ontzettend, ja... Weet je, wel, je, je mensen denken van ja, hadden een PVV-hoek op dat moment al geplaatst van nou dat kan toch allemaal niet. Oh, dan maar dat is, dat dan, niet, dan, dan zou heel Oost-Nederland in, in de, de PVV-hoek gezet ja. worden. Maar ik, ja. gewone mensen als ik die vragen zich af van goh, we hebben nu bedacht dat we gezinsherenigingen in dit land moeten hebben. Ja. Dat doen we en klaarblijkelijk van hart ook, want daar gaat mm -hmm. veel geld in ja. om. Hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat oude mensen in bejaardehuizen uh, uit elkaar worden gehaald... ...omdat een van de beide even wat minder aan toe is? Ja. Terwijl van degene die herenigt met een allochtonen hier in Nederland... ...weten we van tevoren al niet hoe die er aan toe is. Mm -hmm. dat, ik, ik vraag me dat simpelweg nou, Dat, dat kon dus, Tom, omdat de uh, nou ja, powers that be zien dus die gezinshereniging als een investering in de toekomst... Hè, ...want nieuwe aanwas... En uh, dat investeren in die oude, ja, dat zien ze eigenlijk als investeren in het verleden. Dat is eigenlijk ja. al afgeboekt. Dat, dat, als je mensen dus Jawel. ziet gewoon als cows, dan moet je gewoon zien van... ja, dat is ja. eigenlijk al afgeboekt, dat, dat, dat wel. kapitaal. Werkt dan een beetje? met. Ik die, zou nog uh... even graag terugkomen op wat Wim zei... dat de slimme, domme mensen die allemaal taal napraten over gender... dat moet je zien als een soort van lokroep, als een codetaal. Dus denk maar aan uh, die beroemde theorieën over inclusie en exclusie... om ingesloten te worden in een systeem... Moet jij de taal spreken die compatibel is met de codering van dat systeem. En wat wil dat zeggen? Je hebt dus mensen die komen bij een en een van de tijdschriftje. Ik kan een vergelijking maken naar, naar Nijmegen met mijn eigen faculteit waar ik gewerkt heb. Uh, iemand publiceert een artikel en komen daar de juiste kernwoorden in terug. Hè? Dus gender, diversiteit, inclusiviteit. Nou komen al die juiste codewoorden terug. Dan scannen mensen op die codewoorden. Die worden, die laten ze vallen. ...op strategische momenten en dan weten ze... ...ah ja, hij of zij is een beetje van mijn bloedgroep. Hij of zij uh, is goed te gebruiken voor die en die uh, specifieke research master... ...want er is nog een subsidie voor een research master naar gender. Of er komt een, uh, een, een, to een toneelstuk komt er over dit onderwerp... ...en we hebben nog iemand nodig die daar iets over kan schrijven. Of we hebben nog iemand nodig die een, uh, een presentatie uh, in een museum over gender in Afrika... Organiseren dus dat zijn allemaal. Kort, gezegd, het is, het is een scanmethode, eigenlijk totaal om erachter te komen wie de useful idiots zijn. Nou, het is in ieder geval een lokroep naar de juiste bloedgroep. Dus net als vogels die bepaalde kwettergeluiden maken om erachter te komen of ze met iemand wel of niet kunnen paren, is net ook zo. Uh, spreek deze persoon de juiste codetaal om die persoon te kunnen opnemen in mijn netwerk en dat netwerk te kunnen uitbouwen. Nou, en iemand die misschien een heel erg patriotisch stukje schrijft in dat universiteitsblad. Nou, met, meestal wordt dat al niet opgenomen, dat is punt 1. Maar vervolgens, uh, ja, oké, okay, aardig stukje, kan het volgen... Maar ja, die persoon is gewoon niet nuttig voor de kant die het hele systeem opbeweegt. Dus die persoon zal niet worden gevraagd voor een vervolgd project. Dus de, die hele domme taal die Wim net noemde, de domme taal, moet je gewoon zien als een soort codes, codespraak. Om te kunnen kijken, gebruikt iemand de juiste woorden om mij verder te kunnen helpen in mijn netwerk? En daarom is het ook geen enkele zin om een tegenmars in de instituties te beginnen. Want we zo zijn je maar één glimp ook maar laat doorstralen dat jij anders denkt, dat jij andere code woorden gebruikt... ...dan word je gewoon op een doodstroomtraject gezet. Hè? Op een doodlopende ja, ja. weg binnen dat, die netwerken gezet. Dus ja. het is compleet zinloos. Je moet die en instituties dat, echt gewoon opheffen en nieuwe oprichten. Nee, maar kijk... Maar je, kijk en, dat, ...en dat zie je dus ook inderdaad in, ja, in zo'n in zo WhatsApp-groep... ...maar dat is dus ook de, de nieuwe dynamiek ook... ...van, van hè, wat, wat mag dus wel en wat mag dus niet uh, gezegd worden. Ja, precies. En, en dat, dat is belangrijk, want ja, een, idee, ja, is... een idee moet vrijblijvend geopperd kunnen worden... Ja, maar maar zonder ja, dat, ja, maar dat je maar dat direct is... wordt geïdentificeerd ja. als de boodschapper van dat idee... En vervolgens zo hard en zo roekziegloos mogelijk wordt kapot gemaakt. Dat ja. hebben we nu gezien bij ja, Jernas. We, dat ja. hebben we dus gezien, Dus terug naar, terug naar de jernas basis. Ja. Ja. Ja. Vooruitgang vergt nu eenmaal dat je vrijblijvend met ideeën moet kunnen omgaan. En ja. wetenschap vergt nu eenmaal vrije uitwisseling van gedachten. En dat je dus ideeën kunt herwaarderen en kunt herzien. Juist doordat je aan die ideeën van anderen wordt blootgesteld. Ja, maar, dat, ja. maar dat is dus nu dood dat heeft dus nu... De Volkskrant heeft dus inderdaad... En de Telegraaf. Kijk, de dynamiek was als volgt... Dat, uh, dat, want de, de Volkskrant... Die waren al langer met dit, met, met dit stuk bezig. De Telegraaf die wilde de, de, de angel er min of meer ook uithalen... Door het al te brengen. Uh, zonder wat. En toen heeft de Volkskrant vervolgens uh, alles gepubliceerd. Maar het erge is, is dat... Kijk, bij de Telegraaf hebben ze nog netjes... Geen screenshots gedaan. Uh, en, want, uh, en hebben ze het nog relatief net gebracht. Ik zeg, he, uh, terwijl... Pure, pure verslaggeving. Gewoon pure uh, verslaggeving. We hebben de app-conversatie gezien. We gaan er verder niet... Uh, hebben, overheen we gaan er gooien. verder geen saus overheen gooien. We gaan verder ja. geen andere namen en rugnummers gaan we gebruiken. Uh, dit hebben wij gezien en we gaan deze scoop in, in ieder geval killen van uh, de Volkskrant. Maar wat het erg is, is wat heeft de Volkskrant nu gedaan. Die hebben in dat hele lange artikel voorletters met punten gebruikt. Waardoor je als een soort van kruiswoordpuzzel. Van nou, uh, we, hebben hier een, we hebben hier een L. Wie gaan we, wie, hè, we gaan dus eventjes een, een, een klopjacht kijken. Uh, komt er dus nu ook vanaf. Wie is die L? Of wie is die W? Of wie is... Nou, die zijn in ieder geval van die partij. Dus dan moeten we ja, in die, hoek, moeten zoeken, we die hoek zoeken. En dan gaan we even de, even de ledenlijsten door. En dan gaan we even... Uh, en, Kijk, dat, en nu suggereer je dat dat dus een oneindige stroom aan follow-up artikelen kan teweegbrengen, ja. waardoor dit item steeds weer opnieuw opgewarmd wordt, steeds weer opnieuw in de nieuws gebracht wordt ja, en dus die ja. deugdynamiek ja, blijft, blijft, blijft, blijft Ja En juist doordat mensen dus nu ook inderdaad, uh, inderdaad wel lijp uitkijken, inderdaad ook, voordat ze inderdaad ook weer ook, uh, zoiets ook schrijven. Uh, omdat je dus in feite ook ja, min of meer digitaal gegijzeld wordt door de volkskant. Uh, he, mensen, mensen kijken wel lijp ook uit ook, om nog een keer ook zoiets te schrijven. En dat vind ik dus, dat moet, ja. zeg maar, dat moet dus gewoon stoppen. Dat zeg ja, iedereen maar. moet deze podcast nu gaan delen. Want ik kan je al vertellen dat dit gesprek, en wat wij nu blootleggen, is cruciaal voor het bestaan van een open debatcultuur. Voor het bestaan van vrije gedachtenwisseling. Dat deze podcast ook weer compleet ongesneeuwd zal worden in alle zoekresultaten. Dat er niks, nog niet eens een klein miniem kopje over zal verschijnen in de telegraaf. Dus ga deze podcast delen. Delen met je buurvrouw. Delen met je oom. Delen met je buurmeisje. Zet hem op je Facebook. Zet hem op je LinkedIn. Zet hem op Reddit. Zet hem overal waar je hem kan neerzetten. Want zo wordt de vrije uitwisseling van gedachten. ...waar ze allemaal voor hebben gestreden... ...van Voltaire tot en met Condorcet... ...ten graven gedragen. Dus delen deze podcast. Delen, delen, delen. Wat Wim zei, het vrije debat is gewoon dood. Nu, niemand durft meer wat te zeggen. We hebben een nieuwe sociale structuur nodig... ...om onszelf te beschermen. We moeten een nieuwe zuil gaan bouwen. Een nieuwe kerk, zodat jij niet... Compleet in een ravijn zal donderen op het moment dat je ook maar één controversieel idee durft te opperen. Want dat is de realiteit waar we in leven. En daar is geld voor nodig, daar zijn gebouwen voor nodig, daar is organisatie voor nodig, daar is pers voor nodig. Delen die hap. nu. Pam. Okay. Ik vind het wel ah, een mooi punt. <laughs> richting... <laughs> <laughs> het is eruit. Het is eruit. Hey, uh, we gaan richting een einde. Is zijn er nog. Uh, dingen die, die, die nog echt gezegd moeten worden over, over de, oh, deze, deze chat, over nee, het verhaal. Uh, niks Ik denk wel dat we straks van het eten daar gaan we foto's van maken en dan kunnen we de mensen die ook op het internet bekijken. Ja, dat, dat lijkt me leuk, een beetje een huiselijke sfeer. Een beetje een ontspannen uh, ja. sfeer waar de mensen ja, ja. thuis ook tegenkomen. <laughs> dan, dan zien ze ook dat Zit heel smakelijk kan eten. <laughs> hey, oude ja. Is er, wel. Ja, ja, ja. Ja, nou, er is dus nog wel iets wat nog gezegd moet worden. Ja. Want, een paar jaar geleden was er dus een andere donkere man die ook meedeed aan gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam met de zogenaamde Republikeinse Partij. En hij heeft ook enige kritische uitspraken gedaan over homoseksualiteit en werd er ook voor vervolgd en gewipt. En toen heeft uh, ik ben even professor Elian daar nog een artikel over geschreven. En nu pas het Jernos Gate, pas weer precies in, het, uh, in hetzelfde plaatje. En let's face it, er zijn nu velen die bepaald niet staan te springen om de homo-emancipatie. En dan heb ik het niet alleen maar over donkere mensen uit traditionele culturen. Maar ook genoeg christenen of moslims of gewoon blanke Nederlanders. Dat is een feit. Alleen ja, in het hyperhedonistische Amsterdam is dat natuurlijk een enorm taboe. En tegelijkertijd bepaalt Amsterdam toch een beetje het kleurgebruik. Van de taal die media gebruiken. Hè. De communicatiekanalen worden ja. aangestuurd via Amsterdam. als knooppunt van, van data en van populaire opinies en dergelijke. Dus ja. een enorm taboe daar. Ja, en andersom zijn er ook homo's. die uh, op zich met als uitspraak uit de voeten kunnen. Dus ik, ik sprak ook uh, Lennart van Meel, hè, de activist van de Gay Servatives, uh, sprak ik. en wat vind je er nou van? Ja, en je, hij zei dat uh, JNL's in zijn ogen niks schokkends had gezegd. en sterker nog, dat hij het zelfs jammer vond, uh, Lennart dat uh, Jernos ging aftreden. Nou, dus het enige wat deze heksenjacht uh, op Jernos nu zal bereiken... is dat de politiek minder representatief wordt... voor wat mensen achter de voordeur nu eigenlijk denken. En ook D66 wentelt zich in deze hypocrisie. Want ook voor D66 staat een dame op de lijst die al eerder gezegd heeft... dat, dat, dat homoseksualiteit voor haar als islamitische vrouw een zonde is... Maar ook bijvoorbeeld de ex-FVD'er Robert de Haze Winkelman. Die komt nu met een verhaal in de media en zegt van ja, en ik had Thierry al gewaarschuwd. En ik had de partijtop al gewaarschuwd dat jij als een ongeleid projectiel was. En niemand wilde naar me luisteren. Maar ook deze man is hypocriet. Want hij was degene die midden in de FVD-campagne het verhaal van het Koude hoven had aangezwengeld. Ook dat ja, ja, ja. heeft toen nog heel uitgebreid in de Volkskrant gestaan. Ja, ja. Ja, en ook de media, dus de media die scoren nu allemaal scoops en likes en views met Jernus Gate. Maar benoemen deze media ook dat zij deze uitspraken hebben gekregen van mensen met concurrerende partijen. En die hier dus ook gewoon belangen bij hebben gehad om dit te lekken. Wordt dat ook meegenomen? Ja, ja, ja. ja, nou dus deze gang van zaken bevestigt wat precies wat ik vorige week schreef. En er is een nieuwe kerk nodig en is harder nodig dan ooit. Want we hebben nu eenmaal zo'n sociale structuur nodig om niet te worden geruineerd op basis van uitspraken en meningen die nu kennelijk ook al worden opgevist uit app-correspondenties. Ja. ja, mooi. Dus dat geen dat mooi eind eind is. Als dat <lacht> geen mooi eind is, weet <lacht> ik het ook niet ja. meer. Uh, nou, vooral uh, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Ja. Like, reageer, zeg wat je ervan denkt en heel belangrijk zoals Sit al vertelde, deel, deel, deel, deel. Tot de volgende keer.